BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beverenkrijbeken-Zwijndrecht. Radio Barbier. Radio Barbier, Barbier Info. Barbier. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. De wereld ligt hier aan je voet. Waar je staat, begin je volmoed aan de route, en zie je vanzelf waar je gaat, en met iedere stap die je zet, ga je door. Er is niemand die jouw concentratie verstoort. Hoor oh, je volgt toch de weg van je hart, want je eigen verlangen gaat voor. Dat je leeft zonder spijt. En met iedere stap die je zet, ga je door. Er is niemand die jouw concentratie verstoort. Oh je volgt toch de weg van je hart? Want je eigen verlangen gaat voor. De voorlaatste carnavaluitspattingen in onze gemeente gaan door op zondag 6 april in Haasdonk. In de namiddag organiseren de leden van de carnavalsvereniging De Nachtvlinders een mooie carnavalstoet die door de straten van Haasdonk zal trekken. Tegelijkertijd is het kermis op het pastoor Verwilgeplein. Leute en plezier voor iedereen in het centrum van Haasdonk.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 Quand heure, et mes vingt ans Avaient su t'émouvoir Je te couvrais de fleurs Mais quand, à mon firmament J'ai vu des nuages noirs J'ai senti ta froideur Mes rire et mes larmes La pluie et le soleil C'est toi qui les régis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 Dit zijn classics, meer dan dichtbij, iedere dag op jouw lokale radio uit het Waasland. Radio Barbier. van het lokaal bestuur. Het gemeentebestuur van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht heeft besloten om aan sommige inwoners een tegemoetkoming voor restafval te geven. Woon je in onze gemeente en heb je minstens één kind dat jonger dan drie jaar is, dan hoef je niets te doen. Jaarlijks zal er automatisch een tegoed van 30 euro op je rekening bij Ibochem gestort worden. Indien je leidt aan een chronische ziekte die voor de behandeling veel wegwerpmateriaal nodig heeft, dan kan je bij het gemeentebestuur een aanvraag voor een tegemoetkoming doen. Je downloadt hiervoor het aanvraagformulier op de website van de gemeente en laat het invullen door je behandelende arts. Daarna mail je het door naar het adres dat op het formulier staat. Drie maanden later zal je rekening bij Ibogem worden aangevuld met de tegemoetkoming van 30 euro. Je mag per kalenderjaar maar één aanvraag indienen. Dit is Radio Barbier, jouw lokale radio uit het Waasland. Radio Barbier... Yeah. Twee broers dineren met hun echtgenoten in een chic restaurant. De broers zijn geen al te beste vrienden. Naarmate het diner vordert, komt er een geheim naar boven en dreigt de avond te escaleren. Deze cynische en humoristische theatervoorstelling kan je gaan bekijken op verschillende momenten tussen 29 maart en 6 april in het ontmoetingscentrum met Waaijgat in Brugt. De toneelkring Nizalia staat dan op de planken onder regie van Ilse Janssens. you Barbie.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 maas-bons.be op! Oh, Verzekeringen de Nert, de verzekeraar met een haar. Staat je kot in de fik of je auto in de prak, geen paniek. Blijf rustig op uw gemak. Adem in en uit tot tellen en verzekeraar Denert bellen. Verzekeren van auto, woning, gezin en uw pensioen. Voor een betaalbare premie wil Denert het allemaal doen. Verzekeringen de Nert, de verzekeraar met een haar. 03 771 09 33 of... Mail naar info.denert.be Draagt zorg voor elkaar. Verzekeringen DeNert draagt zorg voor u. BKZ Informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beverikrijwekes zwijndrecht Radio Barbier, Radio Barbier. Barbierinfo. Barbieer. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. In Temse zit muziek. Het akoestisch gitaardio Leo en Jean brengt tijdens een aperitiefconcert een frisse set met een selectie zelfgeschreven nummers uit hun laatste cd. Het zijn Nederlandstalige lichtvoetige teksten met hier en daar een eigenzinnige blik op de actualiteit. De arrangementen weerspiegelen hun roots en een brede smaak van muziekgenres. Zowel invloeden van blues, pop en chansons zijn erin verweven wat een rijk en afwisselend palet oplevert. Maak het zelf mee op zondagmorgen 6 april om 11 uur in de feestzaal van het oud-gemeentehuis van Temse. De inkomprijs bedraagt 10 euro.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 Vier de start van de paasvakantie op Fort Liefkeshoek met een heerlijk paasfeest op familiemaat. Want hou je van verhalen. Het Verteltheater vertelt gekke, spannende en mysterieuze verhalen van koningen, oude madammetjes, prinsessen en wilde beesten. Zet je oren en hart open en laat je betoveren door deze vertelsels op het Binnenplein. Maar je kan ook proberen om de paashaas te spotten. Hij heeft gegarandeerd wat lekkers mee. En er is verder ook nog een springkasteel en een knutselhoek. Neem gratis deel op het terrein van het Fort Liefkeshoek in Calo op zondagnamiddag 6 april tussen 1 en 5 uur. Radio Barbier. Het is een naam. De dansklassen van de Kunstacademie van Beveren... ...organiseren ook dit jaar weer een druk dansvoorstelling. De choreografieën zijn geïnspireerd op bestaande kunstwerken... ...van leerlingen van de beeldateliers. Op het programma staan klassiek ballet, hedendaagse dans en jazzdans. Een visueel spektakel op het podium van het cultureel centrum Ter Veste van Beveren... ...op zondagnamiddag 6 april en maandagavond 7 april om 7 uur... Als je een kijkje wil nemen, dan betaal je 12 euro per persoon aan de inkom.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 Agenda. Een wereldwinkel zou je niet direct met film associëren, maar in Zwijndrecht kan het wel. Ze organiseren daar namelijk de vertoning van de film Radical, een Latijns-Amerikaanse film over een onderwijzer met een heel eigen methode om les te geven in een school zonder middelen in Mexico. De print werd al eerder vertoond op het Filmfestival van Ostende en ging daar aan de haal met de publieksprijs. Je kan komen kijken in Cinema Rubens in Zwijndrecht op dinsdagavond 8 april om 8 uur. De inkomen aan de kassa is 7 euro. Koop je een kaartje op voorhand in de Wereldwinkel, dan kost je het maar 5 euro.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 with David, who's still in the Navy, and probably will be flying.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 Een programma met informatie uit de gemeente Beverenkrijbeken-Zwijndrecht. Radio Barbier. Radio Barbier. Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. Van de showbiz staan Lange haren, een zwoele blik leek of ik kon heel de wereld aan Het ging zo snel, ik werd een fenomeen Dit alle meisjes harten sneller slaan Die jongen uit dat kleine dorp Tot kwam iedereen mij achterna Ik werd een posterboy, een foto in elke krant James Dean's De idolen en de beauty queens Had ik tussen hen een plek verdiend Ja, heer Vlaanderen had mij gezien Altijd in de spotlight staan Er komt reactie en commentaar Eerst opgehemeld, dan weer neergehaald What goes up, must come down Ik was een posterboy, een foto Ik De meeste mensen vinden al die kleine insecten maar niets, maar Peter Berks kan er maar niet genoeg van krijgen. Hij is al zijn hele leven insectkundige en hij schreef ook al een boek over het geflipte leven van zespotigen en andere vreemde beesten. Samen met Lieve Scheine maakte hij een avondvullende voorstelling over het onderwerp. Als je het ondertussen zelf voelt kriebelen, dan ben je klaar om te gaan kijken op woensdagavond 9 april om 8 uur in het cultureel centrum Ter Veste in Beveren. De inkom is 10 euro. used to know I closed my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 Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier spreekt ernstig voor de vissen. Gevallen de van een haringkar.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 Agenda. Het is paasvakantie en dan heeft het cultureel centrum Ter Veste in Beveren een leuke familiefilm op het programma staan. Ernest en Celestine. Het gaat over de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een Norse beer en een dapper muisje. De hele film bestaat uit eenvoudige lijntekeningen en heeft daardoor iets mysterieus. De vertoning is op donderdag namiddag 10 april om 2 uur in de filmzaal van Ter Veste. De inkom is gratis. to go away It's impossible to stay But there's one thing I'ma say before I go I love you I love you You know I'll be thinking of you in most every silence <laughs> and in the Wie benieuwd is hoe de vogels het er in onze streek in dit seizoen vanaf brengen, die kan op stap met Suske Wit. En in dit geval gaat het niet om de presentator van het programma met soulmuziek van Radio Barbier, maar wel over de vogelwerkgroep uit Steendorp. In functie van de mogelijke waarnemingen wordt het verloop van de wandeling bepaald. Het centraal vertrekpunt is het Natuurhuis in de Kapelstraat in Steendorp. Deelname aan een wandeling is gratis. De eerstvolgende wandeling gaat door op zaterdagmorgen 12 april om half negen. Meer info bij Arnold Monen van Natuurpunt Steendorp. radio barbier mm. <laughs> Agenda. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 april is het weer tijd voor het jaarlijkse feestweekend van KLJ Basel. Op vrijdagavond is er de 23 e editie van de superleuke quiz. Wie zal er dit jaar de slimste quizploeg van Basel en Omstreken worden? Als je zelf geen ploeg gevormd hebt, dan mag je komen supporteren vanaf half 8. Op zaterdag 12 april is het dan de beurt aan de welgekende kip aan het spitavond. Laat je verwennen met heerlijke avollon kip of kaaskroketten met groenten, sauzen en uiteraard een uitgebreid dessertenbuffet. Je bent welkom om te genieten vanaf half zes. Alle activiteiten gaan door in de Hangar Osten in de Kraakstraat in Basel. Meer info krijg je bij de KLJ van Basel. arrivait parfois tout seul le soir de repenser à toi Oui Jérôme c'est moi donc je n'ai pas changé Ik Va écouter. Oui, Jérôme, c'est moi. radiobarbier. <laughs>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 a pleasing sense of happiness for me there is only one wish on my mind when this day is through i hope that i will find that tomorrow will be just the same for you and me all i need will be mine if you are here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 een programma met informatie uit de gemeente krijbeek zwijndrecht Radio Barbier, Radio Barbier Info. Barbier. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. De hele vaste periode lang was het in onze gemeente ieder weekend wel ergens feest en de allerlaatste carnavalsuitspattingen gaan door op zondag 13 april in Kildrecht. In de namiddag organiseren de leden van de Orde van de Beursvrienden een mooie carnavalstoet die door de straten van Kildrecht zal trekken. Tegelijkertijd is het kermis in het centrum van Kildrecht. Met deze feestelijkheden wordt de vaste periode afgesloten en is iedereen weer klaar voor het paasweekend.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 Dan wordt het sleur, verdroog de bloem, verliest zijn kleur. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Drie zomers lang, geen muur zonder jou. Het mooiste feest kan nooit.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 Of erau, het mooiste feest kan nooit lang duren. Ik heb geen spijt, verdriet of berauw. je barbeer. <laughs> Bier agenda. Tijdens de paasvakantie staan Kleuters en Scholieren Centraal in het Cultureel Centrum Ter Vesten in Beveren. De poppen van de theatergroep De Vliegende Koffer combineren poppenspel en animatie in een voorstelling over Olly en Bolly Troll. Ze is geschikt voor kinderen tussen 5 en 9 jaar. Het podium wordt helemaal ingenomen op zondagmorgen 13 april om half elf. Inkomprijs is 8 euro. Meer dan dichtbij iedere dag op jouw lokale radio uit het waasland. Radio Barbier.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 Er is een bloedafname door het Rode Kruis op woensdag 16 april tussen 5 en 8 uur s'avonds in de gemeenteschool in de Edmond-Horbeekstraat in Kruijbeke. Je mag bloed geven vanaf 18 jaar. Wil je graag weten of ook jij in aanmerking komt om bloed te mogen geven? Kijk dit dan eerst even na via de website van het Rode Kruis. Of contacteer iemand van de Rode Kruis afdeling Basel, Ruppelmonde.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 Dark lecture in the zone Dang dang dang down, down, diddle, diddle, dang dang, diddle, diddle, diddle, diddle, all dang, Diddle, diddle, down, dang, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, di diddle, Agenda. Het Melzelse Muziekcollectief biedt je dit jaar haar tweede Melmoes Café Tour aan, waarbij live livebands een podium krijgen in een Melchelse kroeg. Op donderdagavond 17 april is het de beurt aan de groep Fluiten. Zij spelen in Café Melsen. Het optreden begint om 8 uur en de inkomen is, zoals altijd, helemaal gratis.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 be the day that I die Now for ten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 that I'd die. Help to skelter in the summer swell to the bird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 BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beverenkruijweke Zwijndrecht.